Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. In het zuiden van Duitsland zijn vanochtend twee kinderen gewond geraakt... na een aanval van een man met een mes... De meisjes liggen in het ziekenhuis. Consulent Charlotte Waayers weet meer. Volgens Bild, de krant hier, die zegt dat het om meisjes van 13 en 14 jaar oud gaat. En dat ze dus op weg naar school zijn aangevallen. En het is onduidelijk hoe ze er nu aan toe zijn, of ze in levensgevaar zijn of niet. En er wordt nu nog uitgezocht wat er überhaupt gebeurd is. De man vluchtte na de aanval naar een huis, daar is hij opgepakt. De spoorlijn die de reistijd tussen Groningen en de Randstad flink moet inkorten, de Lelylijn, maakt kans op Europees geld, komt door de ...dat de lijn op een lijstje komt te staan met spoorlijnen die Brussel belangrijk genoeg vindt. De aanleg kost zeker 6 miljard en het kabinet heeft al een paar miljard gereserveerd. De rest moet dus door Brussel worden aangevuld. Oekraïne zegt dat het land weer wordt aangevallen met raketten. Op meerdere plekken is het luchtalarm afgegaan. Onder meer in Lviv en in de hoofdstad Kiev. Of Rusland terugslaat vanwege de explosies in eigen land op verschillende legerlocaties vanochtend is nog niet duidelijk. En Brazilië speelt vanavond in de achtste finales van het WK tegen Zuid-Korea. Sportcommentator Tom van het Hek gaat all-in op het team van Neymar. Brazilië, Zuid-Korea, kan je je toch nauwelijks voorstellen dat Brazilië zich daarin gaat verslikken? Ook die hebben hun laatste poolwedstrijd natuurlijk heel storend gespeeld, maar ook met een soort elftal wat ja, niet meer helemaal compleet was. Neymar keert terug in de ploeg, dus die enkel is uh, toch uh, vrij snel geslonken, blijkbaar, bij al die foto's van die dikke enkel. Maar eerst vanmiddag nog de wedstrijd tussen Japan en Kroatië, die begint over een uurtje. Het weer met een graad of 4 is het aan de koude kant. Aan de kust is het met 6 graden nog het warmst van het land. Van tijd tot tijd is het ook nat. In Zuid-Limburg sneeuwt het wat. Morgen is er opnieuw wat regen. En het kwik blijft steken net onder de 9. ZFM, verkeersupdate. Dit is Herman de Hart van de ANWB.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 ...is begonnen nog uh, iets minder dan een uur... ...en dan uh, gaan we er tegenaan natuurlijk uh, bij het uh, WK voetbal in Qatar... ...we spelen uiteraard vanmiddag... Uh, tegen Amerika. Dat is ons allemaal wel bekend. En ik hoorde ook dat de opstelling inmiddels bekend is, maar ik heb hem nog niet bekeken. Oh, oké. Okay. Zo ben ik er ook weer. Ik heb nog geen idee, joh. Nee, geen idee. Maar ja, we zien het er zelf wel aan de heren die op het veld komen, denk ik. Het schijnt, het schijnt griepen te heersen, hè? Ja, ja, ook een beetje bij mij, maar nee, je, je, geen corona, hoor. Oh, oh, jammer. Oh, jammer. <laughs> nou ja. Ik vind het wel hey, leuk, een uh, beetje corona. Benno, ja, ja, daarom oh ja. is voetbal ook naar voren uh, geschoven ja, ja. Uit, uh, van uh, SV Zandvoort. We gaan straks even luisteren bij Jan van der Leden hoe, die, uh, hoe, de, hoe, de, hoe de stand erbij staat. Uh, Jij hebt nog geen appjes voor hem gehad. Hè? Nee hoor, dus, dus, dus uh, zal nog 1-1 zijn. Ze, ze hebben natuurlijk de rust gehad, dus nu uh, met de tweede helft bezig. En, uh, nou, dan zal ik even een klein berichtje doen. En of, of, ja, ja, het is uh, wat ook 5 december, natuurlijk Sinterklaasdag, uh, gaat gebeuren. Om half tien s ochtends al, dat is niet te geloven. Dan bij het Zandwarts Museum. Ja, het, niemand mag erbij zijn, maar goed, het is, uh, de gemeente laat toch een persberichtje uitgaan. Dat er uh, op 6 november uh, even kijken, 2022 was, er precies 300 jaar geleden dat de Amsterdamse koopman Paulus Loot op een openbare veiling... de heerlijkheid Zandvoort van de Staten-Generaal kocht. Nou, en daar is een kleine expositie geweest... en daar staan uh, buitenpanelen uh, bij het Zandvoort Museum, blijkbaar. Ik heb het nog niet gezien. En die zijn reeds geplaatst en om 5 december... Uh, mag de pers mag aanwezig zijn. Dus ik denk dat uh, onze schrijvende reporter uh, Jaap Koper daar wat bij zal zijn. En foto's natuurlijk maakt. Die mag de originele kwitantie van de aankoop van Zandvoort bekijken... in de vitrine van het Zandvoorts Museum. Ja. Niet even vasthouden, of wel? <laughs> Nee, afblijven, afblijven. Ja, ja, ja, Het zal even lekker worden. Uh, die unieke 300 jaar oude document is nog nooit geëxposeerd... en in bruikleen van het Noord-Hollands archief. Dus nou, ik ben reuze... Jeetje, benieuwd. en wat heeft hij betaald uh, voor uh, Solford? Is dat ook bekend? Ja, dat is ook bekend. Maar dat bedrag weet ik niet meer. Nee, het was niet veel. Nee, het was ook een koopje. Het was nog gehucht natuurlijk. Het ja, ja, voor een ja. Langer, ja het stelde uh, nog niks voor. Al, toen anderhalve wonen. Zeker, er, zeker. Dus uh, het uh, visserskop moet ik wel zeggen. Maar uh, nee, het uh, stelde helemaal niets voor. En later is het allemaal natuurlijk tot echt een moderne badplaats geworden. Daar hebben deze mannen geloof ik ook voor gezorgd. Dus, uh, of later uh, andere generaties. Dus, Keizerin Sisi kwam ook ja, in uh, op ja. een gegeven moment. Door het ja. treintje. En dat kwam allemaal door het treintje. En dus Paulus Loot, dat is dus de stamvaner van Zandvoort. En, uh, dus die heeft er allemaal voor gezorgd dat uh, uiteindelijk uh, Zandvoort... Uh, en uh, wat meer uh, smoelwerk kreeg, zullen we maar zeggen. Nou, uh, hij was trouwens tot aan zijn dood hier van Zandvoort. En dat schrijf je met een S. Zandvoort. Een beetje op zijn Amsterdamse uitspreken. Oké, okay, oké. Okay. Dus, nou, uh, zo half tien. Uh, even kijken. Dat is maandag. En dan staat het donderdag staat het in de krant. Helemaal goed. Van uh, Jaap Koper. Ja, denk ik. Zijn het wel. naam eronder. Ja, zijn naam eronder. Denk het wel. Helemaal goed. Nou ja, die uh, Palen dacht ook van... Uh... Ik ben toch zeker Sinterklaas niet, dus uh, ja, hij heeft niet te veel betaald uh, waarschijnlijk voor uh, Zandvoorts. Heel goed, nou ja, Sinterklaas komt eraan en misschien al vanavond. Dat je vanavond al uh, pakjesavond hebt of uh, je bent oh. helemaal in het oranje natuurlijk. En ja. hier je feest omdat we van Amerika gewonnen hebben. Je weet het maar nooit, hier is Kinderen voor Kinderen. een broertje en een mooie rode fiets en een hele grote teddybeer, maar meestal krijg ik niet. Ik wil een racebaan.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 Kom dan nog maar eens terug Ik ben een walkman En een dagboek met een slot. En een turbo compact discord Raad me meestal vang ik bol Wil een computer En een huiswerkautomaat Hoewel ik kleine winsten heb Wordt mijn vader altijd kwaad En hij wordt groot En hij wordt gooien, en hij valt bijna uit de kaart Ik heb zit zeker Sinterklaas niet Er staat geen geldboom in mijn tank zit ben Sinterklaas niet Ik heb een negatief fortuin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 Is het maar net, alleen maar kleine cadeautjes, hè? Jan toch? Ja. Ja, ja, ja. Nou, hebben we ook een, een cadeautje daar op uh, Duitsersveld of uh, is het uh, nog steeds 1-1? Uh, het is nog steeds 1-1, we, we krijgen ook geen cadeautjes. Uh, Integendeel, uh, wordt bij ons net, wij scoren net, je wordt afgekeurd, dus, uh, ik weet het eigenlijk niet, buiten spel was dus, waarschijnlijk. Maar ook uh, Jong Holland heeft gescoord en die bent ook afgekeerd, ook tegen het buitenspec. Misschien dat hij gelijk wilde trekken, ik weet het niet. Maar het is, het is een leuke wedstrijd. Iedereen uh, is vol over, de, over het spel dat getoond wordt. Ook Jong Holland speelt lekker. Wij gaan in de haven, De eerste linie, uh, alleen de keeper afgaat die de zijkant. En ja, de keeper die pakt de bal, die de bal. Oké, okay, dus uh, Jan, het uh, gaat een beetje, een beetje gelijk op dan uh, natuurlijk. Ja, uh, jongen speelt hij met de wind mee. En, uh, uh, Ik zei net al, die wind is niet echt een invloed. Hij is alleen, hij is alleen koud. Maar, uh, Zeker, ja. Zijn, uh, zijn, de, zijn de spelers daar uh, speciaal uh, op uh, gekleed? Nee, nee, nee. De spelers zijn er niet op gekleed. Dat niet? Uh, nou is er nog niet nodig. Ja, nou, want nee, dat ben je toch altijd. Dat moet je een keer over doen. Precies, zo is het maar net. <laughs> Oké, okay. ja. nou de tweede helft. Uh, iedereen nog steeds uh, trouwens, uh, die ook in de eerste helft speelt uh, bij de tweede helft? Ja, ja er zijn geen wissels. Uh, wij, uh, ja, jongen weet ik natuurlijk niet, maar uh, wij hebben geen wissels in. Er lopen wel twee jongens warm nu. Uh, Roxy Grootland warm en uh, Jesse Daan. Die, die zullen er straks wel inkomen. Mooi. Nou, uh, mocht er wat gebeuren in de tussentijd... horen we het weer van je, Jan. En anders komen we straks uh, zo'n beetje aan het eind van de wedstrijd... daar uh, even bij terug. En, ja, ja, en dan gaan we aan jou vragen... dan kun je vast voorbereiden wat jij verwacht... van de wedstrijd van Nederland uh, tegen Amerika. Maar dan mag je even over nadenken. Nou, dat, dat hoeft niet hoor. Dat weet ik al. Weet je dat al? Wat, wat gaat het wat gaat worden? Wij gaan gewoon winnen. Kijk, met hoeveel? Uh, 2-0. 2-0. Nederland, Nederland gaat met een hele andere instelling het veld in... Hè? Als, uh, als in de voorrondes. Ik heb hem uh, nog niet uh, gezien. Wat heb je nog niet gezien? Nou, de, de nieuwe opstelling voor, uh, voor uh, de, deze wedstrijd. Met Van Roon en Klaas in ieder geval. Dat was het net. Oh, die wel. Ja, want uh, de meeste vooracht eigenlijk dat Klaas uh, er niet meer in zou komen. Maar uh, die is wel nee. opgesteld. Die, die scoort op Ajax ook de mooiste. Ja, is ook zo. Een goede middenvelder. Absoluut, En die, kom, die jongen die komt steeds het uh, snelle niet binnen en daardoor scoort hij. Ja. En dan gaat hij straks ook doen. Nou ja, laten we het hopen, Jan, en uh, straks komen we weer bij je terug. Dankjewel oh. voor dit moment. Oh, zeg, oh, zeg, oh, zeg, oh. Zeg. Wat gebeurt er? Uh, Saline, een hele mooie aanval. Salim een hele uh, mooie aanval, en Salim scoort op bijna, en die bal die wordt van de lijn af, wordt die weggehaald. Dat moet spelen. Ja. Oeps, dus uh, bijna een doelpunt. Ja, nu is Oké, okay, nou ja, ik hoor het uh, straks van je. Dankjewel, Jan, voor uh, dit moment vanaf Duikersveld. En hier is Phil Collins. Kom, stop crying, it will be alright. Just take my hand, hold it tight. I will protect you from alright. We can Want uh, Phil Collins heeft zoveel lekkere muziek gemaakt. Waaronder het nummer wat we zojuist voor je draaiden. You'll be in my heart. Normaal gesproken om kwart over vier. Maar nu een uurtje vroeger. Komt ie ZFM aan. Race Radio. Pit de Pitten Report, want uh, dat doen we natuurlijk, uh, Ben ook vanwege het voetbal, hè? Ja, natuurlijk. Ja, daar zit iedereen straks uh, ook voor de, voor de buis. Precies. Ondanks uh, dat je uiteraard beter kan blijven luisteren, Rons. Maakt uh, niet ja, maar uit. Ja, we zijn wel benieuwd hoe het met uh, Rendel is daar in uh, Beverwijk. Goedemiddag, Rendel. Welkom in de uitzending. Ja, en goedemiddag. Nou ja, sowieso heb je eindelijk eens een keer weer lekkere muziek op. Om van, die, van die muziek te schiet allemaal niet op. En jongens, en even, nog, ga het nog één keer, één keer simpel uitleggen, hè? Bij voetbal heb je maar één bal nodig. Bij Autosport heb je twee ballen nodig. Dus heel simpel, ja. daar gaan we het niet meer over hebben. Daarvoor. Ja, nee, dat is ook waar. Dan maakt het niet uit of het uh, een man of een vrouw is. Oh, dat, uh. niet uit. dat is een ballen, daar gaan we het niet over hebben. Ja, nee, precies. Zeg Rindel, uh, ja, waar je denk ik echt ballen voor nodig hebt, dat is die Dakar rally die uh, begin, helemaal aan het begin van uh, 2023 gaat beginnen. Dat is een ongelooflijke uh, rally, natuurlijk. Uh, ik zag op Facebook zag ik van, niet alleen van de coronelletjes dat ze voor, volop aan het voorbereiden zijn, maar ook een, een, een van de teams die met vrachtwagens meedoen. Wat een caravans aan... of een caravan van, van trucks gaat er eigenlijk naartoe. Dat is ongelooflijk. Ja, heel circus. Nou, dat is ja, vooral die vrachtwagens vind ik altijd heel erg spectaculair. Want ja. Die jongens die gaan er overheen. Het is natuurlijk niet zoals vroeger. Hè? Vroeger was het even heftiger. Wat uh, bedoel je? Ja, toen ben je Vrachtwagens net zo hard als de gewone personenauto's. Tegenwoordig oh. hebben ze een limiter op zitten. Ze mogen niet hard dan 160 geloof ik, 170 of zo. Uh, maar uh, Misschien weten mensen het van heel vroeger. Die hele mooie beelden van uh, Jan de Roy in zijn uh, Dat was van ja. de Twin Turbo. Die daar gewoon met meer dan 200 kilometer... ...aaien vertaan in een fabriekspecial uh, voorbij reed. Dat is <laughs> helemaal geweldig. En, uh, dat, dat kan helaas, maar uh, ik, ik heb altijd wel... ...enorm veel waardering voor die vrachtwagenjongens. Want die gaan er overheen. Maar dat heb ik ook voor motorrijden daar. Want die, die, zeker op twee wielen moet je eigenlijk gewoon helemaal... tussen die oren gewoon helemaal niks hebben zitten, hoor. Want het is toch wel heel erg heftig wat er allemaal gebeurt. Ja. Prachtig gewoon, prachtig. Een is... van mijn dromen nogal. Ja. Oh ja je, wil ja, nog zo... ja, je zou het wel nog wel eens willen doen. Dus uh... ja, ja. En waarmee dan, uh, Rendel, met een... Uh... Terugwagen ja, of iets schelders? Nee, nee wel gewoon met een gewone auto. Okay. Uh, gewoon nog eens een keer gewoon zoiets gaan doen. Maar uh, ja, dan moet ik eerst maar eens een heel rijke vrouw weer zoeken... die mijn hobby wil gaan betalen. <laughs> dat gaat <kan> niet lukken. <laughs> Helaas. Nou ja, je kan je, alp, je alpientje toch even ombouwen. Dat is, uh... Ja, we kunnen wel doen hoor. Ja, ja, ja, ja. Nee. Dat is stevige veren ah, maar... eronder. <laughs> nee, maar je hebt natuurlijk best wel wat budget nodig. Het kost allemaal best wel ja, wat, wat kost geld. Ja, wat kost dat? Ja, wat? ik heb geen idee. Maar kijk, de fabriek... Paar honderdduizend euro? Nou, nah, wat wel meer, wel meer. De fabrieks... die geven uh, natuurlijk echt miljoenen uit het hele verhaal. Ja. Uh, ik denk dat je echt wel voor uh, misschien in, uh, als je zegt ik ga ook de classic ze hebben tegenwoordig ook de classic Dakar waar ze met de, met de oude auto's van vroeger weer rijden. Oh, okay. uh, ik denk dat je daar misschien met een 50.000, 60 60.000 euro klaar bent. Ja. Uh, maar dat is nog steeds een hele hoop geld. En, ja. uh, en dat is niet zo heftig als de gewone Dakar want die rijden toch wel andere routes. En de gewone Dakar uh, ja, het, het, het, het, het terrein is niet bekend dus ze, ze krijgen het routeboek natuurlijk maar een paar dagen van tevoren of gewoon één dag van tevoren pas oh. dit jaar. Of ik dacht op de dag zelf. Oh. Nee, ze hebben de hele route door niet helemaal bekend gemaakt. Dus uh, wat, wat voor dak het gaat worden, dat is voor iedereen nog een beetje, we gaan het al zien. Maar het, dus, we weten spannend. wel dat het is Soeder-Arabië is, hè? Ja, het is wel Soeder-Arabië, maar wel of ze nou links of rechts af gaan <laughs> en, uh, stop liggen, dat weet helemaal niemand. Het is dus, een dat, beetje op... groot land ook. <laughs> ja, het is een beetje En ze hebben heel veel zandkortjes daar. Ja, ja, ja precies. Dus, uh, het is dus uh, altijd heel bespannen natuurlijk. Ja, prachtig. Ik vind, ik vind het nog steeds uh, prachtig dat dit soort wedstrijden kan in deze tijd. We uh, moeten we gewoon door blijven gaan. Ja. Het en voor het 45 ste jaar wordt het al gereden. Dat is op ja. zich ook wel heel, uh, heel knap natuurlijk... om het steeds maar weer georganiseerd te krijgen. Ja, en... een heel groot organisator wat erachteraan zit. En uh, wat ooit natuurlijk bijvoorbeeld begon is onder naam Thierry Sabine. Die uh, uh, natuurlijk de, tijdens de prijs Dakar... ik weet niet in welk jaar het was... Uh, met zijn helikopter voor ongelukken. Een van de organisatoren. Okay. En uh, onder, onder mom van die... in uh, ja, zijn geest wordt nog steeds die Dakar nog steeds gereden. Dus uh, ja, prachtig. prachtig. Ja, ja, ja. En voor de vierde keer in Saoedi-Arabië. Uh, dus het is blijkbaar toch in elk jaar in een ander land... Ja, nou ja, ik, ze zijn op een gegeven moment constant uitgeweken, Want ze, ze, ze zoeken natuurlijk iets nieuws, denk ik. Ik, ik moet zeggen, ik vond de, de reis in Zuid-Amerika uh, Zuid, uh, ook geweldig. Dat ze echt gewoon uh, door Argentinië, Peru, overal heen gingen. Vond ik, in principe vond ik dat ook wel een hele mooie reis. Maar dat hebben ze een paar aantal keren gedaan. En ik denk ze iedere keer toch ook wel een beetje kijken... waar is het mogelijk, waar is het niet mogelijk? Waar is het rustig, uh, waar is het niet rustig? Ja, politiek ik, ik, gezien. Ja, politiek gezien. Ik denk in hun hart zouden ze het liefst gewoon weer echt gewoon de Parijs-Dakar gaan doen natuurlijk. Ja, hoor, ja. Het heet wel parijs maar het heeft natuurlijk niet met Parijs en Dakker te gaan te maken. Nee, nee. Um, het liefst zouden ze dat er wel weer doen. Maar in Afrika is het de politiek in alle landen waar ze doorheen gingen zo rustig. Ja, dat gaat gewoon niet. Dat ja. kan gewoon niet meer. Dat die bijvoorbeeld die, uh, die teams van Cornel en die teams uh, met die vrachtwagens... Uh, nu al vertrokken zijn die kant op. Uh, het, het is denk ik een uh, behoorlijk stuk rijden. Ik heb eigenlijk geen idee, maar wat, nou, wat denk van de week, jij? Van de week zijn uh, op, op het schrift van Paul IK zijn uh, alle... Uh, keuringen geweest, dus ze worden de vrachtwagens helemaal nagekeken, auto's okay. nagekeken, of ze aan alle eisen voldoen die door de organisatie gesteld op veiligheidsgebied voornamelijk. daar krijgen ze volgens mij ook alle apparatuur aangereikt waar ze straks mee kunnen navigeren. En dan gaan, daarna zijn alle auto's en vrachtwagens en in feite het hele circus naar Marseille gegaan. Daar zijn ze op een heel groot terrein neergezet en dan worden ze binnenkort wat alles verscheept uh, naar Saudi-Arabië toe. En ik heb begrepen dat de meeste rijders en monteurs en teams toestanden die gaan pas, pas eind december die kant op. Dus. Ja. Die ja, ja, ja, ja. zitten nu allemaal nog in Nederland. En dat ja. is wel waar de winst aan de kachel. Ja. Dat wil ik zeggen. En, uh, en die moeten dan, en, uh, volgens mij is het altijd een week voor de rally van de Stad gaat, wordt alles uh, daarop gehaald. En dan gaan de laatste stickers erop. de laatste sponsors erop. En dan worden de auto's nog een keer nagekeken. En ja. dan, uh, dan, mag, dan mag het circus gaan beginnen. Ja, op 31 december 2022. En het duurt tot 15 januari 2023. Um, hoe groot is uh, die Dakar rally, eigenlijk voor de. Kun je dat vergelijken met het Formule 1. Uh, maar dan in een rally nee, op rallygebied? Nee, nee, het is wel natuurlijk gewoon een eenmalig evenement. En uh, één keer per jaar. En er zijn natuurlijk nog heel veel andere van dat soort rally's die er in Europa en door de wereld worden gehouden. Uh, je hebt de Baja 1000 bijvoorbeeld in Amerika, wat ook heel groot is en uh, heel geweldig. Dit is wel een heel prestigieuze rally waar ook gewoon fabrieksteams aan meedoen, natuurlijk. Uh, Audi is er ook weer met een elektrische auto. Okay. Dus er komen ook steeds nieuwe uh, ontwikkelingen, gaan daar natuurlijk gewoon steeds mee in. Um, nee, het is gewoon uh, de, de, de rally die je in principe. Uiteindelijk wil winnen. Want alle grote jongens, grote merken doen daaraan mee. En uh, ik denk alleen niet meer dat het zo groot is. Dus echt in de topjaar. Want topjaar hadden ze echt een paar honderd deelnemers. Volgens mij redden ze dat dit jaar niet. Er zijn ook veel minder Nederlandse vrachtwagens die kant op. Veel minder Nederlandse deelnemers. Um, dus ik weet niet of de smeuigheid er een beetje van af is. Ik denk het niet. Maar, uh, uh, ik vind het nog steeds wel een rally. Daar wil je aan meedoen. Omdat het toch alles brengt. Ja. Uh, uh, en ik weet ook niet hoe zwaar die dit jaar is. Ik vond het. Ik vond het de laatste jaar minder zwaar als voorgaande edities. Um, dus ik heb wel zoiets van... Nou, dat mag voor mij mag best wel... Uh, okay. je, hebt, je hebt edities, dat of, zeg maar. Op, uh, op de eerste dag viel wel 30% van het deelnemersveld uit. Nou, dat, dat gebeurt bijna niet meer. Nee. Uh, dat, dat mag voor mij best wel wat zwaarder. Maar ja, laat ik het zo zeggen. Ik denk voor een heleboel mensen die daar meedoen. Is uiteindelijk gewoon aankomen, is al een overwinning. En uh, zo moet je het ook in principe zien. En dan maakt de parcer placering vaak volgens mij voor die mensen helemaal niks uit. Maar uiteindelijk gewoon uh, zonder een keer uh, geen nachtje toe, uh, te moeten slapen. Want dat gebeurt natuurlijk ook wel. Ja, ja, ja, ja. Zo laat binnenkomen ze weer van kunnen gaan, dat dat al een overwinning is. En ik heb voor alle rijden die daar meedoen... enorm respect, enorm. Ja, hoe is de veiligheid trouwens van Parijs-Dakar? Gebeuren er nog veel ernstige ongevallen? Ja, ongeluk zit altijd in een klein hoekje. in autosport, wat je ook doet en waar je het doet, blijft altijd gevaarlijk. En uh, in het verleden hebben we natuurlijk best wel, zeker op de motorfietsen... heel veel dodelijke ongelukken gezien, ook op de auto's. Want ja, die jongens geven toch gas, hè? Of ben je een amateur? Uh, het voetje gaat toch naar beneden en je gaat vol gas. En uh, een klein foutje in het roodboek of een dingetje in het roodboek niet gezien... kan een grote kaal zijn en dan kan je in uh, terechtkomen. En dan is het natuurlijk uh, heel verrommelig. Ja, het, het, ze zeggen wel eens, het hoort bij uh, autosport, het hoort erbij. Ik hoop altijd op een dak waar gewoon uh, uh, ja, geen ongelukken gebeuren. Laat zo zien, dat is het mooiste. Het is nooit leuk. En, uh, maar ja, uh, je, je moet wel niet weggaan van... ik wil geen ongeluk krijgen. Uh, dan moet je geen bedrijven. Dat kan overal gebeuren. Nee. Of, uh, ja, zo is dat. En wat jou moet aanspreken, Rendel, is uh, dat er een, uh, een Fireman Dakar team bestaat. Wist je dat? Ja, dat wist ik. Ja, ja, die, uh, ik heb ze alleen nog nooit met blauwe zwaarders zien rijden. Dat vind ik ja, wel een beetje jammer. Ja, nou, dus, dat hebben ze er inmiddels een beetje afgehaald. Dat, dat, bij de eerste versie zat dat vol het blauwe lampje er volgens mij nog wel op. Ja, ja dat is, nou, maar ze, ze zijn wel helemaal in uitmolstering. Ja, ja, ja de, met ah, ja, een beetje met... Uh... Uh, trouwens wel uh, een team wat elk jaar beter gaat en wat uh, gewoon uh, in het vrachtwagenklassementen toch wel uh, redelijk voorin kan, uh, kan eindigen. Ja. Uh, dus uh, ik vind het ik vind altijd mooi. Ik vind het ook heel uh, goed dat er er weer bij is met, uh, met de auto's team. Uh, dus, ja, er zijn wel gewoon een uh, paar grote teams. Uh, ja, de grote jongens zijn natuurlijk toch wel uh, ja, die Russen. Die hebben toch wel wat auto's die toch serieus hard doen. Dus ik ben heel benieuwd. De strijd is daar altijd wel heel erg heftig bij die vrachtwagens. Dat vind ik wel heel mooi. Oké. Okay, uh, nou, goed. Rendel, dankjewel voor, uh, voor vandaag. Ja. Uh, we hebben, ja, ik denk een mooie bijdrage geleverd aan, de, aan die Dakar rally voor uh, 2023. En we zijn natuurlijk ruzen benieuwd hoe dat allemaal gaat aflopen. Nou, uh, gewoon ga... kijken. Ik weet het of tv komt, maar gewoon anders van vol, vol. Ja, ik denk uh, RTL uh, dat hij het wel uitzenden ja. toch ah, ah, Alles nee. kalf, die, die ja. zit er toch ook. Uh, aller, ja, dat is uh, ook zo'n Sandra's, Wie is gewend van het strand. He. Dus <laughs> ja, ja, ja, van het ja. ja, toch? Je ja, had moeten zien hier altijd. Ja. Jongen, jongen, jongen. Hey, hoop je dat je nog mee moet in, uh, met de zak van Sinterklaas naar Spanje? Nou, nee, nee, nee ik, ik niet. Ja, nee, ik ben, oh, ik ben een heel braaf heel je hondje geweest. Die, oh, ja, dat zegt zo. hij. Dus ik, ik hoef niet mee. Het oh, nee, gaat goed komen Dat zegt iedereen. Even, <laughs> ja, ik ben een heel lief hondje geweest. Oh ik denk dat ik uh, ik heb alleen mijn schoen niet vergeten te zetten dus oh. ga daar heb ik niks in vinden denk ik oké okay. nou misschien moet je de schoen van Dick Vrij vragen je buurman uh, van het kickboxcentrum naast je die, oh, die, die je heeft, heeft volgens mij no <laughs> uh, nou die geeft volgend weekend is er bij jou een, uh, weer een uh, club uh, uh, Kickbox. Oh, ja, dat was heel gezellig. Uh, ja. Daar gaan we het ja. later ook nog eens over we hebben. Er lopen er wel heel zware jongens allemaal rond hier, hoor. Dus ja, daarom. Nou, er de, de, de, zijn van die mensen, daar moet je geen klap van krijgen. Dan word je in 3000 wakker. Ja, ja. ja, da, ja inderdaad. Ja. Als je nog wakker wordt. Ja. Als je nog wakker wordt, ja. ja. Oké, okay, Rendel, ja. dankjewel hè, voor deze week. En een uh, hele fijne avond. En uh, zometeen voetbalkijkers zeker? Nee, absoluut niet. Nee? Ja, nee? Nee, nee, Ik heb daar helemaal niks mee. Meen je dat, je dat nou? Gewoon niet nee, echt gewoon helemaal niks Oké, okay. nee, nee. nee, ik vind het allemaal verwijderend. En de snotknapen die hard genoeg lopen achter een bal, dus uh, daar, daar heb ik niks aan. Ik, uh, we, we, we gaan het wel zien, uh, maar ik moet zeggen, ik, vind, ik weet niet hoe jullie het vinden of het is, maar ik vind het helemaal niet leven dit jaar in Nederland. Nee, hier ook uh, eigenlijk niet. Uh, ja, één, uh, één kroeg waar het wel een beetje leeft, dat is uh, Lauro en Hardy. Ja. Bij, okay. uh, bij Ron Brouwer, maar uh, voor de rest in het dorp is toch nog een beetje, een beetje rustig, een beetje kalmpjes. Nou ja, dan, uh, dan maakt het ook niet uit of ze we straks weer of verliezen, denk ik. Toch? Zullen we niks mee doen? Dan, ja nee, precies, dan niet. Nee. Hey, kunnen, we nee. we met, kunnen we met de Duitsers samen op het strand gaan uithuilen, <laughs> Bernard? <laughs> ja, nee. ja, ja, ja, ja. Daar, ja, ja, ja, gaan we dat doen, dat maakt me een hele goeie. <laughs> Oké, okay, Renald, dankjewel hey, tot uiteen, volgende week. Ja, jullie ook. Hoi, hoi. Oké, hoi. En uh, wij gaan lekker. Ja, dat uh, ben je niet gewend voor mij. Maar uh, country muziek draaien. Oh ja. Yeah. Country-achtig. ja. Deze kom ik tegen. Ik denk, uh, leuk plaatje om te draaien. Gaan we gewoon doen op de zaterdagmiddag. Hier is de zingel van uh, Josh Turner heet hij, En your man. Baby, lock the door and turn the lights down low. And put some music on its soft and slow.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 There's no hurry Don't you worry We can take our time Come a little closer Let's go over What I had in mind Baby lock the door And turn the lights down low Put some music on That's soft and slow Baby we ain't got no place to I hope you understand, I've been thinking about this all day long, never felt a feeling quite as strong, I can't believe how much it turns me on, just to be your man. this oh. Waren de Do Doobie Brothers met uh, Listen to the Music. Ja, we kunnen binnenkort uh, allemaal uh, hier op cursus uh, bij uh, Jaap kopen trouwens. Ik ben uh, oh ja. vandaag met een nieuw systeem bezig, ja. maar, uh, ja, ik geloof dat we weer een nieuw systeem gaan krijgen. Dus, oh, Oké. Okay. Nou. Nou ja, ik ben heel benieuwd hoe dat allemaal gaat aflopen. Ja, ja, ja. ja, ja. In ieder geval uh, draait hij lekker zo, toch? Ja, hij draait fantastisch. Ja, ook ja, ja. betere muziek meteen. Dat is uh, over cursussen gesproken. Je kan bij Pluspunt natuurlijk altijd terecht voor een cursus. En uh, we hebben nog uh, twee kerstworkshops te gaan. En dat is 8 december een 3D-versiering. 15 december kerstmakermee. En het duurt allemaal van half 2 tot 4 uur. 3,5 euro per persoon, inclusief thee. En aanmelden natuurlijk via de Bali Pluspunt. Dan hebben we nog een poëziebespreking van de week. 9 december van 2 tot half 4, 2,50. Um, dat gaat over het leven en werk van Jan Jacob Slauerhof. Je hebt in Haarlem de Slauwerhofstraat, volgens mij. Dan een virtuele rondleiding in het Rijksmuseum... Eh, via de Blauwe Tram op zondag eh, 11 en zondag 18 december. Dat is een tweedelige cursus van vier uur... Euh, nee, van twee tot vier uur. Twee lezingen van twee uur. Ja, dat zeg ik al. 10 euro per persoon. En eens even kijken. Nou had ik net uh, nog een wat klaargezet. Nou kan ik even zo gauw niet vinden. Ja, in de, wat ik wilde zeggen over uh, kunst... dat er in, de, in het Rijnaldenhuis... dat is een verzorgingshuis in Haarlem... Het is overgenomen door uh, Kennemerhart. daar hebben ze een replica van de nachtwacht neergezet... voor de bewoners. Wat leuk, hè? Ja. Met tekst en uitleg erbij. Geweldig. En, uh, dus uh, ja, het schijnt we enorm enorm te zijn. De, de, de nachtwacht is natuurlijk al heel groot, dus nou, dat uh, wilde ik uh, ja, over kunnen gesproken. Nou, lezing over de Romeinse dichter uh, Hor... Horatius, Horatius. Ook in de Blauwe Trem op vrijdag 16 december van 2 tot half 4. Dan even een uh, uh, ander uitgaans: uh, de Haarlemse Blues Club is zaterdag 17 december. En met een kerstverse band, de Minko heet dat. En daar, dat gaat onder leiding van de gebroeders Cigar uit Dordrecht. De zaal op half acht, show begint om half negen. En men, uh, wat kun je dan verwachten? Dat is originele stomende rock'n'roll, blues, shuffles... country, soul, roots, sentimentele punk, socks ritme en blues. Nou, en alles wat ertussenin zit. En die Haarlemse bluesclub, daar hoor je niet zoveel van. Dat zit aan de korte versprongweg 7 tot 9 te Harlem En die korte versprongweg dat ligt een beetje van de doorgaande routes af... En dat, moet je, dat vind je bij, nou, in de buurt van het stop, voormalige stopzwembad. Oh, dat is, zijn de ouderen die zijn er allemaal geweest. Dus, uh, ja, ja, ja, ja, die ja. kunnen dat wel vinden. Ja, ja, ja, ja. En uh, eens even kijken, dan zaterdag uh, 10 december, dus volgende week. Dan heeft het IVN weer een werkdag in de waterleiding duinen. En ze gaan een Amerikaanse vogelkers uitsteken en zagen. Een flinke klus waar je lekkere warme handen van krijgt. En de vogelkers die moet eruit, want die is, van oorsprong hoort die namelijk niet thuis in de duinen. En hij is een bedreiging voor onze eigen duin en flora. En eens even kijken, dat is altijd al heel erg gezellig. Er wordt keurig verzorgd door het IVN. En eens even kijken um, wat er dan gaat gebeuren. Oh ja, waar je moet verzamelen. Het begint om half tien. Ingang Oase, de eerste leiweg in Vogelenzang. Ervaring is niet vereist. Um, iedereen kan wel een zaagje en een schopje in zijn handen houden. En de werkdag duurt tot half drie. Uh, zorg wel voor werkkleding. Laarzen, je eigen. Oh ja, dan moet je toch wel je eigen koffie en lunch meenemen. Ik roep het dat het verzorgd was. Goed, uh, zij zorgen in ieder geval voor gereedschap... een schaftketen en een eco-toilettenbegeleiding... een werkhandschoenen en een lekkere vlaai. Ah, oh, dat geven ze. Kijk, kijk, kijk. En, uh, nou, wil je meedoen, dan kan dat. Dan moet je wel even opgeven. Uh, en waar je dat moet opgeven, dat staat... dacht ik, in de Zandvoedse Courant. Uh, want dat... Uh... Dat gaat mij even te ver. Uh, even, heb ik alles gehad? Heb ik alles gehad? Ik ben er al... door. Ik ben er door. Ja. Nou, helemaal goed. Dat waren de evenementen weer voor ja. de komende dagen. Dankjewel, Benno. En dan gaan we alweer richting uh, kerst. Je zei het al, op Sky uh, kunnen ze helemaal wat van. Sky Radio. Maar wij ook, hè? Zo nu en dan komt er al uh, stiekem een uh, kerstplaat uh, langs. Zo vlak voor de Sinterklaas. Hier is Ellen en Denk Clark.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 in the yard, the bells in the window, and the prints of my shoes in the snow. Yeah, I see the smile on your face when we lit the fire. Memories are treasured and so, it was the time of the year well, where work didn't matter. And those were the days that we'd all be together. The songs and the games were always the same.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 En zo nu en dan mag het al en kerstplaats. Joh, going back for Christmas, hoe is het daar uh, op het Duitsersveld, uh, Jan? Uh, nou, niet zo best eigenlijk. Het is uh, eigenlijk. Ik stap even naar buiten hoor. in de trui, dat is wel, maar het is ik stond binnen, maar het geluid van de tv staat een beetje hard. Het is uh, 1-3 geworden. Jeetje. Helaas. Wij zijn constant in de aanval, we hebben legio-kansen, maar we scoren niet. En uh, de Holland die koude twee keer. En die komen gewoon naar 1-3, lopen ze uit. Echt dood, doodzonder. Dood, en weer een hele slechte pagina. Zo, zo zonde. We verkloten de wedstrijd helemaal. Ja, in één keer slaat het uh, dus, uh, dus om. Ja. was maar, hij een ja, aanleiding ja, voor, ja, of uh, niet? We spelen hartstikke leuk voetbal, het is een legio, kansen. geweest. Kansen net van de lijn gehaald, net naastgeschoten, keeper redt goed. Maar je doet er niks en als je niet scoort, als je het niet maakt, dan, uh, dan gaat hij in de hoogte liggen. Nee, nou, dus uh, waarschijnlijk, uh, hoe lang hebben we nog te spelen trouwens? Het is uh, de 88 e minuut, op dit moment misschien dat er twee bijkomen. komen. Ja. 5 nou ja, we gaan er vanuit dat het uh, in ieder geval niet meer te redden is, uh, de, deze ik wedstrijd, uh, Jan. Vlees het dan. Ik vrees het ook. Nou, mocht er nog wat veranderen, dan horen we het wel van je en anders... Uh... Ik, ik laat het je weten. Is goed, veel plezier zometeen uh, met uh, die andere wedstrijd. Dat zal wel lukken. Oké, okay, 2-0, wordt het voor Nederland, zei je. Ja, ja, ja. Oké, okay, daar hou je aan. Dankjewel, Jan. Dankjewel. Hoi, hoi. Better day besides, and she'll tease you, she'll unheal you, all the better just to please you. She's precocious, and she knows. She got Betty Davis eyes. She'll take a tumble on you, roll you like you were dice until you come out blue. She's got Betty Davis eyes. She'll expose you when she snows you off your feet with a crum. You. She's ferocious And she knows Just what it takes To make it pro blush All the boys Think she's a spy She's got You, chill and ease you Het blijft echt uh, geweldige muziek hè Kim Cars en de Better Teamers Ice. Ja, ik krijg gewoon een beetje de spanning in mijn lijf, uh, Benno, want uh, ja, het, het, volkslied... het gaat zo dadelijk uh, beginnen, hè? Ja, het volkslied wordt gezonden en Louis van Gaal, iedereen zingt keurig mee. En um, dat was, bij Iran was dat even anders, hè? dan hielden ze de kaken stijf op elkaar. En daar, uh, ja, daar moeten ze misschien nu een hogere prijs voor betalen, de voetbalspelers. In ieder geval, uh, er wordt gezongen dus, uh, en wordt voorbereid. Even heel wat anders. De analoge fotografie is bezig aan een serieuze terugkeer... Vooral voor jongeren, die pakken de ouderwetse uh, camera weer op. Het uh, schijnt spannender. Uh, het is spannender. En je moet heel goed nadenken voordat je klikt. En dat vindt men blijkbaar heel aantrekkelijk. Nou, weet je het nog, Rob. Uh, vroeger fotografeerde je met een fotorolletje. Je kocht rolletjes in een fotozaak. 12, 24 of 36. Ja, ja, foto's. ja. Foto's, ja, ja, klopt. En uh, nou, ik kocht altijd 36, want uh, ik wilde er toch altijd wel wat van maken. Ja, nou, maar was je een jaar verder uh, voordat je de foto's uiteindelijk zag? Uh, ja, ja. Ja, ja, ja, ja. Je had uh, gele doosjes van Kodak, groene van Fuji en, uh, ja, en er ging gemakkelijk iets mis uh, en dan waren de foto's voorgoed verloren als de film haperde. Of wat erger was, als de, het rolletje niet goed doorspoelde, dat was of dat je niet meer wist, zat er nou een rolletje van 24 in of een rolletje van 36, uh, dat soort dingen allemaal... Uh, uh, dus Ja, en dan moest je het natuurlijk naar de winkel brengen... om het te laten ontwikkelen. En mijn, destijds, mijn schoonvader had een eigen doka... dus dan kon ik ze wel zelf afdrukken. Dus oh ja, dat, dat ja, is mooi. Dat was Zo'n donkere, ja, zo donkere kamer. Ja, zo'n donkere kamer, ja. Dus dan had je eindelijk na vijf dagen de vakantiefoto's... Um, tot eind jaren 80, toen kwam de eerste digitale camera op de markt... en toen leek het einde van het fotorolletje nabij. Maar inmiddels is de analoge fotografie dus terug met een serieuze comeback... Uh, ze zijn opgegroeid, de jongeren, met de digitale fotografie... maar vinden daarmee fotograferen te vluchtig, vertellen ze aan de nos. Te makkelijk. En Je schiet duizend foto's en er zit er altijd wel wat tussen. Voor een analoge foto die je ook nog eens geld kost... moet je bewuster werken en beter kijken. Eerst een mooie compositie maken en dan pas klikken. Ze vinden de kwaliteit van analoge foto's ook mooier, rauwer... en houden van de verrassing dat je pas later ziet wat het beeld... Uh, wat, het, wat voor beeldje gemaakt hebt. En dan is er geen tweede kans meer. Nou, ik ben reuze benieuwd hoe dat uh, zich verder gaat ontwikkelen. Ja, nou het zal wel door de tijd komen dat we allemaal verlangen naar uh, de dingen uit het uh, verleden. Ja, merkwaardig. Hebben we hebben het uh, cassettebandje tegenwoordig ook uh, mm. trouwens. Ja. En uh, de LP uh, hebben we al uh, die uh, weer in een enorme opmars uh, bezig is in de plaatsspeler. En nu dus ook het uh, fotorolletje en uh, mm. analoog uh, fotograferen. Maar het kan best hoor, dat het uh, beeld uh, inderdaad uh, wat, wat, wat warmer is en zo. Ja, dat dat zou heb kunnen. ik ook met de muziek die je dan uh, van ja. een uh, LP uh, hoort. Of dat je zo'n uh, MP3'tje hoort en dan denk je nou, uh, ja, is... laat maar. Ja, precies. Dan mis je toch uh, weer even iets in. Ja. In ieder geval weer helemaal terug... Uh, zijn er ook uh, hier in de, in de buurt nog punten waar je daar wat mee kunt doen? Dat is niet bekend, hè? Nee, nee, nee. nee. Nou ja. uh, je kan in Zalvoort geloof ik geen fotocamera kopen. Of, uh, tenminste, niet bij mijn weten. Nee, we hadden uh, Menno Gorter altijd uh, uh. aan de grote bracht. ja, Ja, inderdaad. Een uh, ja. sponsor uh, van de radio. Ja, is, uh, inderdaad. Ja. Uh, helaas uh, ook uh, vertrokken. Nee, mocht iemand daar een uh, tip over hebben, laat dat ons even weten door een uh, e-mail te sturen naar uh, redactieapenstaartje zfmsalvoort.nl.